Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het personeelstekort in de horeca blijft ook de komende jaren nog groot. Dat verwacht de branchevereniging.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 Zoals een koranverbod of een verbod op ambtenaren met een dubbele nationaliteit. Verslaggever Roel Bolsius in Den Haag. Waarom doet Wilders dit? Ja, dit doet hij omdat hij midden in die formatie zit. De grootste partij van Nederland is de PVV. Maar om te kunnen regeren moet hij natuurlijk andere partijen aan boord zien te krijgen. Nou, die hebben grote bezwaren tegen dit soort voorstellen. Wilders heeft eerder al gezegd... Ja, ik wil die plannen wel in de ijskast gaan zetten, maar dan is toch de kritiek van de andere partijen. Wat bedoel je daar dan concreet mee? Wat ga je er dan concreet mee doen? Nou ja, Dit is dus een symbolische stap om dit soort voorstellen, die het overigens waarschijnlijk niet zouden halen, toch uh, niet in te dienen en zelfs terug te trekken. Een kaviaaropvang in Limburg wordt overspoeld met, je raadt het al, cavias. Sinds 1 januari zijn er al 22 nieuwe dieren binnengebracht. De vrijwilligers moeten hard werken om alle kavia's eten te geven en de hokken te verschonen, want zo'n drukte hebben ze daar nog nooit meegemaakt. Een van de verzorgers denkt dat het kan komen omdat zo'n cavia toch meer werk is dan mensen denken. Mensen denken vaak dat het echt is, is, uh, heel gemakkelijk te verzorgen dieren zijn. Maar er komt toch best wel meer bij kijken dan, uh, dan je in de eerste instantie wil denken. En een nieuw huisje vinden voor de beestjes, lukt dat dan wel? Dat lukt in vrijwel alle gevallen, ja. ja. Alleen als ze oud of iets bankeren, dan mogen ze hier gaan wonen. Dan nog het weer, dat is bibberen geblazen met temperaturen rond het vriespunt... en zo'n koude wind, waardoor het nog frisser aanvoelt. Vanmiddag komt er wel de zon bij en de komende nacht kan het weer flink vriezen... met min 4 graden in Friesland en min 8 in de Achterhoek. ZFM, ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM.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 Side by side We'll make it to the moon And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 Zeker weten, nou, half vijf het dier, daar komen we zeker uit. Want het dieren thuis, heeft heel veel leuke dieren die weer wachten op een baasje. En graag een nieuw plaatsje willen hebben. Ook in het nieuwe jaar 2024. Hey fellas, I'm to you, you, you Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have Are not going for that no more. Because we realize two things that you aren't doing anything for we can better do ourselves. So from now on, we're going to use what we got to get what we want. So Ja, ja, even kijken hoor. Want uh, normaal gesproken zouden we nu de PIT-report doen. Uh, even die systemen uh, weer uh, opnieuw uh, opladen. Want uh, Renno die uh, hebben we ze dadelijk in de uitzending. Alleen de computer is ook vastgelopen hier. Dus dat is leuk. Ik word er ook gewoon uitgeslingerd. Uh. Dus uh, we hebben even geen muziek, uh, Roy. Lekker. Ook dat nog. Huh? Ja, ook dat nog. Ook ja, dat, dat zou je net zien. Dus uh, nou, er komt weer uh, wat aan. Dus uh, even kijken wat we aan gaan zetten.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 Nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy life. Nou, we weten meteen uh, wat het uh, probleem was uh, Roy, internet even weg. Ja, dan daarnaast... had uh, ook echt alles weg. Alles hè? ja, telefoon alles. weg en meteen ook uh, het systeem Maar goed. Ja. We kunnen naar Beverwijk toe gaan. Gefeliciteerd Race Radio. Pit report. Pit report. En niet zomaar naar Beverwijk. Nee, we gaan naar het theater van de autosport. Ja, ik ben benieuwd. Ja, daar zit uh, uiteraard wekelijks uh, bij, bij ons uh, Rendel Los. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, goeiemiddag. Jongen, jongen, ja, die verbinding ook tegenwoordig. Alles gaat via internet. En als dat heel okay, even wegvalt, dan hebben we helemaal niks meer. Hè? Ik krijg even van wat dode muziek. Ik denk, gaat het niet goed daar in die studio. <laughs> Echt waar? <laughs> ja. oh, wat, wat raar, joh. Ja, heel apart. Maar goed, gelukkig, je bent er. Ja. Zo. Nou ik zat weer even op jouw Facebook-pagina te kijken, okay, natuurlijk. Oké. Okay. En weer heel, heel veel mooie dingen die bij jou te koop zijn in de zaken in Beverwijk. Het gaat maar door. En in ruil van diverse maxverstappen, modellen. En dat soort ja. dingen. Kan je daar wat over vertellen? Hoe vaak heb je een machtsstappen materiaal?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 En dat is heel goed, op het moment dat ze uit heel Nederland komen, hebben wij de Limburgse fly in de winkel. Dus Kijk, is... ja, en dat is lekker. Dat heb je ook gezien, waarschijnlijk. Ja, uiteraard. <laughs> en, een bak erbij, en dan, dan het lekker bakje koffie erbij, dan is het altijd helemaal goed. Erbij, en dan komen er een paar Limburgers helemaal uit Midden-Limburg. En die, uh, ja, daar zitten natuurlijk ook heel veel Max Verstappen-verzamelaars. Ja. Ja, en die heeft, moet thuis nu heel wat uitleggen, want die heeft er iets te veel geld uitgegeven. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar uh, dan ben je ook weer tevreden, toch, uh, Rendel? Ja, ja, nee, als ja, ze maar blij ja, ja, zijn, natuurlijk. Dat kunnen we ook weten, wij hoort natuurlijk ook een beetje bij. Maar je moet die jongens ook een beetje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 En uh, dat, ja, dat, dat is gewoon wat de mensen toch een beetje daar verwijkt trekt. Ik moet de Zandvoertra-winkel gaan beginnen, denk ik, of niet? Ja, ik denk het ook. Ja, nou zeker. Zo vlakbij het circuit of zo een uh, mooie plekje. Ja, gelijk plek, de, ja. plek, de studio, kan ook allemaal. Nou, helemaal super. Ja, hartstikke goed. Ja. Nee, uh, Rendel, uh, nou mooi dat het uh, stuurtje een mooie plek heeft uh, gekregen. Ja. Want dat vind jij natuurlijk als liefhebber ook altijd belangrijk... dat het uh, bij de ja. juiste personen terecht komt. Jawel, vind ik heel belangrijk dat uiteindelijk wel uh, uh, een mooi plekje krijgen bij iemand die er uh, uh, uh, ook heel erg van kan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 een ontzettend aardig persoon en uh, de, de, weet je ja een groot verlies voor de Franse autosport ja want als, ja, als je drie keer ook uh, Dakar uh, wint 81, 84 en 86, dan ja. uh,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 Dat was Van Kasteren, die, die won de proloog. Ja. En uh, ja, goed nieuws, want hij heeft, zojuist uh, bekend geworden, ook de eerste etappe gewonnen vandaag. Nou, oh, dat is goed, dat is mooi, want dat gaat, bij de vrachtwagens, heb ik begrepen, gaat nu pas de tijd tellen. Dus, uh, want gisteren hebben ze wel een proloog gehad, maar dat waren voor de stadposities. En uh, nu gaan we ook de tijden tellen van wat ze al voorsprong hebben. Dus, uh, ja, ik denk Van Kasteren de ja, bij de trucks toch wel een van de grote favorieten gaat worden. Moet, uh, uh, ik, ik weet niet waar precies, ik zou eerlijk zeggen... Loprennen zou natuurlijk, met die Tatra zou absoluut wel heel veel uh, tegengas geven. Ik weet niet waar ze geëindigd zijn, ik heb nog geen uitslagen gezien. Uh, maar van Castoria, ja, zou mooi zijn als je een weer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 hoeveel kilometers, hè? Moet, uh, ze kunnen wel eens een etappe hebben van 900 kilometer en dan is er 600 kilometer in de special steeds. en dan nog een keer 300 kilometer gewoon over de openbare weg. Naar, uh, dus zeg maar van, uh, van hier, zeg maar van Zandvoort uh, naar uh, Luik. Zo, het is, zo uh, Moeten ze dat ook nog even tuffen om dat ook te doen? En ja, dat is in een die best nog een stukje, hoor. Dat ja, dan ben je even onderweg. <laughs> dan ben je even dan, onderweg. Nou ja, de, de Nederlanders ja, vragen. Vragen. De Nederlanders staan altijd uh, goed bekend, hè, met, uh, met de vrachtwagens en uh, ja. de Dakar. Maar we hebben er ook veel, hè? Ja. we rijden er veel mee, ja. dus, uh, en, uh, dus uh, ja, het zou mooi zijn 1, 2, 3 op het podium, dat zou mooi zijn voor Nederlands gebeuren. Zeker weten, Dak maar... Dakar is Dakar, het kan ook de volgende dag alweer afgelopen zijn, hè? Eén stuurfoutje, één kei, één afgrondje en het is klaar, dus het is uh, niet makkelijk, zouden we daar maar ophouden? Ja, hoe is het afgelopen jaar eigenlijk gegaan met de Nederlanders en dan met name voor de, de vrachtwagens? Uh, vrachtwagens, hij uh, heeft gewonnen natuurlijk. Die won hem. En uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, wie zaten er ik, ik weet hij zag het, hij niet met mijn hoofd, maar uh, in Nederland zaten er gewoon voor 4 of 5 in de top 10. Dus dat is goed. Oké, oké, oké. Ja, dat is goed. Uh, dan moet ik gewoon zeggen, zijn er zijn ook wel heel veel Nederlanders hoor. <laughs> dus, uh, dat, uh, hey, we hebben natuurlijk de Russen er niet bij, hè? dus uh, dan moet je ook niet vergeten dat er uh, vroeger wel de mensen die moesten, die verslagen moesten worden. Ja, zie je bij meer sporten.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 dus uh, ik ben benieuwd ook, uh, de kolonelbroertjes het gedaan hebben. Nog geen idee? Nee, ook nog uh, geen nieuws van binnen, nee, dus... Uh... Ze de weg leid, dus dat ging ook niet uit. <laughs> Waar is weg Vertel, ja, ze dus waren ze de weggeweid? Vertel, hoe deden ze dat? Ze waren gisteren verkeerd gereden. Tom had het verkeerd genavigeerd. Oh. Dus hij had een puntje overgeslaan, dus ze we moesten weer terug. Dat heeft ze geloof ik uh, drie minuten gekost. Oké. Okay. een special steeds van 27 kilometer is drie minuten heel veel, dus...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 Dankjewel Rendel. Tot schoot eten en klaar. Zo so, so is het. Oké. Okay. Dank dankjewel weer. Dankjewel. Hoi hoi. Hoi hoi. En tot uh, volgende week Rendel vanuit eh uh, Beverwijk en hier is de uh, fast car. You got a fast car I want to anywhere. Maybe we make a deal.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 Driving in your car Speed so fast to feel like I was drunk City lights lay out before Send your hump Filled nice Wrapped around my shoulder, And I, I Had a feeling That I belong I, I Had a feeling I could be someone Be someone Be someone But You got a fast car we go cruising, entertain ourselves, but still ain't got a job So I we'll work in the market as a checkout, girl I know things will get better But you'll find work and I'll get promoted And we'll move out of the shelter Buy a bigger house, live in the suburbs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 Als ik waarschijnlijk ouder dood, het is tijd om weer te gaan. Nou, mooie keuze deze van Jan Smit. Heb ik nog wel één vraag aan jou? Heb jij een speciaal hoofd? Een speciaal hoofd? Jan heeft zijn hoofd willen vastleggen bij Oh ja, dat klopt! Bij de Europese. Of nee, nog verder. In ieder geval de wereldwijd vastleggen van merk. Maar dat is hem niet gelukt. Nee, ik heb gehoord dat hij dan grotere flaporen had moeten hebben of zo. Of een hele grote neus of weet ik wel wat. Ik ben benieuwd uh, of het uh, bij Leon uh, wel gelukt is, uh, jou vastleggen. Ik, ik, weet, ik weet niet waarom ik flappen zou moet hebben. <lacht> nee, ja, nee, er wordt maar wat gezegd. Hè. Hoor je dat? Ja ja ja, ja, ja, ja. Hey Leon, goedemiddag. Ik weet, ik, ik weet dat jullie vandaag uh, heel druk zijn uh, geweest... met voorbereiding ja, voor het uh, uh, nieuwjaarsconcert uh, morgen. Ja, wij, wij hebben met, uh, met een aantal mensen in de koelkast uh, gelopen. Want jezus, wat was het koud in die keer. Oh.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 Gewoon even een van de kanalen aanzetten en dan kan je het gewoon live volgen, kan toch? Het helemaal volgen. Wow. Ja, we, beginnen, we beginnen om twee uur. Het echte concert begint om half drie. Uh, we beginnen om twee uur, Dan daar draaien we wat interviewtjes. Uh, met onder andere de, de pianist van het, uh, van het Mannenkoor, Joep van der Linden. En uh, we hebben uh, uiteraard Hans uh, Rubbeling. Uh,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 Nou, prachtig, prachtig, Peter. Ze zijn vanmiddag al geweest, want uh, hebben we hebben natuurlijk al uh, de nodige soundcheck gedaan en zo. Nee, het gaat er heel mooi uitzien. Ja, zeker. Nou, je noemde het uh, Salfus Mannenkoor, maar dat is het uh, gemeentekoor geworden natuurlijk. Ja, dat het ook. Hè. Het is wel zo dat uh, het mannenkoor zingt, het vrouwenkoor zingt en ze zingen gemengd. Oh, oké, okay. uh, zo dus, doen ze dat. Ja, ja, ja. ja. Ah. Ze, mogen, ze mogen ook nog even... Hun, uh, hun eigen dingetjes laten horen. En uh, dat is na de pauze. Zo gauw de pauze afgelopen is, dan. Uh, ja, kan de, de tijden zijn niet precies helemaal te zien. ja, je weet niet hoe het allemaal lang duurt. Uh, maar dan gaat eerst het Zandvoortse Mammer gemengd koor erin. Dan weer het Vrouwenkoor. Dan weer het Agatha-koor. Dan een New Wave. En dan de beachpopsingers die. Uh, dat zijn de laatste, die eindigen dan. Ja, programma. De, ja, de mensen die daar komen, volgens mij, Leon, die krijgen allemaal ook een, een, een programmaboekje, hè? Waar het in staat ja, uh, wat er allemaal gebeurt. Boek. En uh, ja, ze moeten allemaal van vast de keelers smeren, want uh, het, het, het slot is natuurlijk toch het Zandvoorts uh, uh, volkslied. En het compleet 1 en 4, ik wist toch ineens dat het net als, uh, hoe heet het, het... Uh,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 ook in de studio de zaak van op te nemen, die, die lopen daar rond. Uh, dus uh, Albert, uh, Albert de Gelder, uh, Thomas de Jong, uh, Marcus uh, en mijn persoon. Dus ja. we zijn er druk mee. Wordt, wordt heel mooi dus vanaf twee uur live te zien. Kanaal Absoluut. 40 Sighou uh, en 1367 KPN. KPN. Verder YouTube kanaal, moest je even kijken op, uh, op de, de ZFM app of... Uh,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 Dankjewel dank je Leon, heel Dankjewel. veel succes hoi hoi. hoi hoi This is the moment This is the day This is the moment When I know I'm on my way Every endeavor I have made ever Is coming into play It's here and now, today This is the moment This is the time When the momentum and the moment are in right Give me this moment This moment, this moment I'll gather up my pen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 This is the moment My final test. Destiny beggar I never reckon Second best. I won't look down I must not fall This is the moment The greatest moment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 Nou ja, over uh, musicals uh, gesproken straks, na vijf uur natuurlijk, nee hoor, oh, op, na, na, na, na vijf uur. Oh, de, ja, lang na vijf uur. Hey Frits, de beste ah, wensen het nieuwe jaar. Ja, de beste wensen uh, iedereen natuurlijk. Zeker. Ja, we en, uh, hebben het allemaal overleefd hè? Overleefd en ja. dat betekent weer entertainment for you time, ja, dus, zo duidelijk. Uh, dus gaan we weer lekker de muziek draaien. Ik ben heel benieuwd uh, wat je allemaal gaat doen, kan je er wat over vertellen? Nou, dat kan ik wel.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 In, ook in het nieuwe jaar? Hoe ja, doen, ook we, in dat? Het jaar. Hoe doen we dat. Zfmartiesten.nl aan elkaar. En dus gewoon Zfmartiesten.nl. En een formuliertje invullen. En dan komt hij rechtstreeks hier in de studio terecht. Ja, dan rommelt hij hier binnen. Zonder, ja, ja. de biertopjes. Nee, nee dus ja, nou, ja, ik, ik zie. Daarom weet ik waarom die gleuf <laughs> nog in de deur zit. Dan uh, rolt uh, al dat papier binnen voor nee, jij ja, natuurlijk. Ja, daarom zit het erin. Joh. Ja, Ja, ja oké. Okay. <laughs>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 bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent mijn klankbord, wordt mijn maatje Mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven Nee, dat heeft geen zin Jij bent mijn hemel, mijn liefde Me knuffelt weer in één Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent mijn klankbord, wordt mijn maatje Mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven Nee, dat heeft geen zin Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent mijn klankwoord, mijn maatje, mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven, nee dat heeft geen zin Je bent mijn hemel mijn liefde, mijn knuffel in één Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent mijn klankwoord, mijn maatje, mijn beste vriendin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 Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet en dat zo'n engel doet op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. Met de uh, oud en nieuw waren er ik heel veel uh, feesten heren uh,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 That's what they say. I've <laughs> always wanted a girl just like you. Yeah. Such a P.Y.T. Pretty young lady Ooh, where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back Gotta way, won't you, through, baby?